Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Een bijzondere goede zaterdagmiddag vandaag 4 februari, u luistert naar, natuurlijk naar Radio Barbier, jouw lokale radio, met tussen 12 en 2 uur, Kruijbeke informeert, aangeboden door het lokaal bestuur van Kruijbeke en bij ons zit ook Niki Nikki, waarover gaan we het vandaag allemaal hebben in uh, ons programma Goedemiddag Leo. Goedemiddag. Ja, we hebben heel wat te vertellen vandaag over al wat er rijlt en zeilt in Kruibeek. Wat het allemaal inhoudt, daar moet je natuurlijk twee uur lang luisteren naar Radio Barbier van 12 tot 2. Maar we kunnen wel al iets weggeven. Uh, het is te zeggen, we gaan een interview hebben met onze ex-burgemeester Dimitri van Laaren over de Mondiale Raad. Hij komt daar heel wat over vertellen. Dus stem zeker af en blijf afstemmen op Radio Barbier en dan kom je dat allemaal te weten. Goed, want die heeft ook zijn eigen muziekkeuze doorgegeven, Dus daar gaan we zeker en vast naar luisteren. En benieuwd wat zijn muziekkeuze is. En tussen 12 en uh, 2 is dus inderdaad Kruibek informeerd. Maar tussen 14 en 16 uur is er dan Kruibeek Leeft. Met daarin twee gasten. Uh, Bakkerij Wouters uit Temse komt het een en het ander vertellen over zijn zaak. En ook Sam Verzelen van uh, Visit Vlaanderen. Dat is de opvolger van uh, Toerisme Vlaanderen of ja. Ja, Van Peter de Wilde. Ja. Goed, het is uh, zeker een vaste moeite om te blijven luisteren. Het is toch druilerig weer, dus uh, zet uw radio aan en luister gezellig naar Radio Barbier.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 Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our... Our house, in the middle of our street. streets Our tells house, you that you've got to make in the, the middle of our... Father gets up late for work Mother has to iron his shirt Then she sends the kids to school Sees them off with a small kiss The ones they're going to miss in lots of ways Weet je, vuurwerk hier bij Radio Barbier kan zeker geen kwaad. Dat was eigenlijk het nummer van Camille. Ja, Nicky, ik geïnformeerd. Daar hebben we heel wat info over. Hè. Ja, klopt inderdaad, Leo. En we gaan van start eigenlijk met het uh, evenement dat zal plaatsvinden op zondag 12 maart... ...om 11 uur op het Mercator-eilandje in Ruppelmonde. Wat gebeurt daar? Dat is de inhuldiging 1000 bakstenen. Dat is een COVID-19-herdenkingsmonument... En dat is, en dat zal je misschien nog wel herinneren, uh, Leo, Clara Spiljaard, die kunstenares, die is hier ook bij ons in de studio geweest. Inderdaad, en dan ja. heeft zij zo'n baksteen meegebracht, waarin ik mijn handafdruk of vingerafdrukken in mogen zetten heb. Dus al die uh, bakstenen die zij verzameld heeft, met alle handafdrukken of vingerafdrukken van de Kruijbeekse inwoners, heeft zij nu verwerkt in zes integraties. En die, zullen, uh, die kunstwerken die zullen dan geplaatst worden, of die worden nu intussen geplaatst, ...in de drie deelgemeenten, dus in Kruibeken, Basel en Ruppelmonde. Dus in september en oktober 22 werden dus van alle inwoners van Kruijbeke... ...een hand of druk genomen, of degenen die dat wilden. Uh, en die hebben die dus achtergelaten in kleiblokken in de vorm van een baksteen. En met die gebakken stenen heeft kunstenares Clara Spiljaar... dus begin dit jaar die zes integraties door de drie deelgemeenten gemaakt. En op die manier brengt ze dus de inwoners van Kruijbeke symbolisch terug bij elkaar na het gebrek aan aanrakingen en contact tijdens de coronapandemie. Dus noteer het alvast in je agenda, Leo en alle lieve luisteraars. Zondag 12 maart om 11 uur, inhuldiging van de 1000 bakstenen op het Mercatorijlandje in Ruppelmonde. Ik geloof dat mijn handdruk er ergens ook op staat. Ook toch? Op een van die bakstenen. Oké, okay, dus, ben benieuwd. Uh, dan is het zeker de moeite om te kijken. Ga die bakstenen zoeken, Leo. Oké, okay. hier is een Coldplay. Niet wat ze daarmee bedoelt. last uh, Friday Night. Dat was natuurlijk muziek van uh, Katy Perry, toch wel een grote dame. Hè? En bij ons hebben we ook een grote dame, Niki. Uh... De meter 66, <laughs> dat valt mee, leeuw. dat is niet zo groot. <laughs> Goed, maar je hebt nog wat info. Ik heb nog wat niet over de heropening van het kasteel Wissekerk. Dat komt in zicht, eindelijk denken misschien sommigen. Maar het zal absoluut de moeite zijn. Eind maart dacht ik ongeveer. 29 maart gaan de deuren opnieuw open voor bezoekers. En onlangs was er nog uitzonderlijk transport in het Kasteelpark. Want ze hebben de nieuwe Koebrug geleverd. Dat is die brug die daar helemaal rechts van achter ligt. Dus niet de historische hangbrug, maar de andere brug. Je zult er Ik misschien dacht, al over gegaan zijn bij Basel Baselpark, Park. Ja, ja, inderdaad, dat is de Koebrug. Dus er is een nieuwe Koebrug geleverd. En dat, is, dat heet een Koebrug? Een Koe, Koebrug, ja. De brug is volledig gemaakt naar historisch model... En om de oorspronkelijke kleur terug te vinden... ...hebben ze een kleurenstudie uitgevoerd... ...op de restanten van de oude koelbrug. En die nieuwe brug die brengt de heropening van het kasteel... ...dus inderdaad weer een stapje dichterbij. En op 29 maart gaan de deuren dus, zoals gezegd... ...opnieuw open voor bezoekers. Ben je benieuwd naar het resultaat van het park... ...en van het kasteel uiteraard... ...dan ben je welkom. En als inwoner van Kruibeke... Kan je het kasteel gratis bezoeken? Maar je kan best vooraf je tickets boeken via www.castelwissenerken.be. En die ticketreservatie die start al eind januari, dus die zou in principe al begonnen zijn. Dus straks toch even checken om alvast dat ticketje te reserveren. En tussen december 22 en mei 23 worden er nog extra omgevingswerken uitgevoerd. En is het park dus nog wel uh, volledig afgesloten. Dus dat zou nog niet toegankelijk zijn in maart blijkbaar. Mm -hmm. Maar dat volgt dan wel graag in de zomer. De kasteelkelder, dat is ook wel belangrijk voor velen onder ons, die is opnieuw te huur voor alle festiviteiten. En dat is vanaf april 23. Tarieven en voorwaarden lees je op www.kruibeke.be En ik heb al vernomen uit goede Bron dat je er snel bij moet zijn. Wil je nog een plekje reserveren in die kasteelkelder of een feestje organiseren, want de agenda zal goed vol zitten. Dan moeten wij ons haasten hè, voor Radio Absoluut, Barbier. Absoluut, zeker en vast. Als we een vijf willen geven. Dus noteer alvast 29 maart in die agenda om het kasteel te kunnen bezoeken. Het zal de moeite zijn. Ik denk dat wij er zullen zijn hè, Radio Barbier. Zeker en vast.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 You it, I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. You said it, I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Say it out. Say it out. Say it out. Toch wel een uh, mooie plaat deze van uh, Oscar en de Wolf en de Warrior, hè? Yeah. Ja, ik ben een beetje verkouden, maar uh, dat geeft niet. Hè. We hebben heel hoog bezoek hier vandaag in de studio. Inderdaad, we hebben uh, Dimitri van Laren hier aan onze uh, zijde zitten. Dag Dimitri, een goeiemiddag. Even uh, testen of je te horen bent. Uh, nu normaal wel, oké. Okay, ja, ja nu daar zijn wij. is hij erbij. Dimitri, ja, okay. welkom in onze studio. En um, We gaan het natuurlijk niet over de politiek hebben vandaag. Hey. He. Nee, het is zaterdag, dan doen we daar niet aan mee. <laughs> uh, maar we hebben het wel over de Mondiale Raad. Klopt. Ja, kan je ons daar iets meer over vertellen? Want we kennen natuurlijk de cultuurraad, de sportraad, de seniorenraad, maar de mondiale raad. Klopt, de mondiale Waar raad. Wat houdt dat in? Ja, dat is een van de adviesraden van de gemeente Kruijbeke. Dus zoals je zelf al zegt, cultuurraad en sportraad. De mondiale raad is misschien iets minder bekend, maar die bestaat toch al sinds 2008. Uh, wat doen wij vooral? Uh, dat zijn allemaal leden die een project hebben in ontwikkelingslanden of betrokken zijn in het verhaal van ontwikkelingssamenwerking. Ook fairtrade valt daaronder. En zoals alle adviesraden geven zij advies aan het bestuur van Kruibeken. Wat dat er eigenlijk nodig is, welke richting dat we willen gaan als gemeente Kruijbeke. Sensibiliseren van de inwoners over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen is ook, staat ook op de agenda. Dus je hebt er, er waarschijnlijk al van gehoord van de SDGs, de Sustainable nee, Development Goals. Het zegt mij niks. Ja, ja wij proberen toch wel wat... Uh, die te volgen, dat is eigenlijk iets van de Verenigde Naties. De Schone Controleer. Klerencampagne is er klerencampagne één initiatief is daar één van, is een één voorbeeld van, ja. Maar we proberen dus ja, de honger uit de wereld, de armoede uit de wereld, uh, duurzaam samenleven, uh, inclusief samenleven. Dat zijn allemaal uh, ontwikkelingsdoelstellingen waar we proberen op in te zetten. Dus eigenlijk gaat dat heel breed. Dat gaat zeer ja. breed, ja. ja. Dat, is ook, ook, dat heeft ook een invloed op de, alle andere... Uh, aspecten van de gemeente natuurlijk. We ja, ja. een uh, duurzaam leven, uh, dat is nu de trend. Ja. Dus daar uh, zetten we toch op in. Oké, okay, en die raad, hoe is die samengesteld? Wie zit daarin? Of wie mag Klopt, daarin zitten? Er zitten wel mensen in die uh, bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking Dus buiten de gemeente. Uh, uh -huh. uh, er zit daarin, bijvoorbeeld de VZW Kral. Uh -huh. Ja. Aludijn. Moldovita zit daarin. Uh -huh. Burkina Faso zit daarin. Um, het probleem is met die verenigingen dat het ja, de mensen die daarin zitten, zijn ook al de jongsten niet meer. Dus uh, okay. ik zit hier ook om dat wat bekender te maken. Mensen, engageer u. Uh, een van onze doelstellingen is, we helpen de mensen op de plek waar het nodig is. Ja. Dus kom naar ons. Maar je kan alleen maar aansluiten als vereniging, niet als particulier? Um, als, als ik zeg bijvoorbeeld, ik ben geïnteresseerd in de mondiaal Raad, ik wil wel, ja, een steentje dat... bijdragen, dan kan dat. Het moet dan mogelijk zijn, als, ja. als adviseur of als expert. kan altijd de cultuurraad zijn ook zo van die mensen. En hoe vaak komen jullie samen met die raad? Een viertal keer per jaar. Ja. Ja. Dat zijn altijd zeer vruchtbare uh, vergaderingen. En ja. heel, heel tof om te horen. Hè. Hoe zit okay. het in Burkina, hoe zit het ja. in Moldovita, hoe zit het in Jemen? Ja, oké, okay. interessant. Um, ik heb iets gehoord over inleefreizen voor jongeren, ja, wat heeft iets... dat te maken met de Mondiale Raad? Ja, dus wij geven jongeren de kans om uh, ervaringen op te doen in het buitenland, mm -hmm. dus in ontwikkelingssamenwerkingslanden um, we dat al dat zijn jongeren tussen 17 en 25 jaar en we hebben er toch al redelijk wat gehad dus ik heb de lijst een keer opgevraagd dat er al 42 mensen die, die ooit al wat reizen hebben gemaakt en dat is vaak in het kader van, van hun studies uh, maar het gaat overal naartoe hè. naar Suriname, naar Roemenië, Senegal uh, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Guatemala. Ik heb die lijst inderdaad ja. hier voor mij. Ik heb die gezien en die is inderdaad heel indrukwekkend. Ja. En, uh, Eén uh, probleem. Ja? De gendergelijkheid klopt daar totaal niet. Dus als je de lijst goed gezien zijn hebt... Het zijn voornamelijk vrouwen, ja. hè? ik denk dat er <laughs> één jongen bij is. Ja. Oei. Ja. Ja. Um, dus een warme oproep aan de mannen in de samenleving. Van, ja, ga toch ook eens een keer... Uh, over, die over die grenzen. heen. Grenzen. Ja. Nee, uh, ja. Er zijn ook mensen die, die maatschappelijk werk studeren, dus, uh, Kijk, je krijgt daar een toelage voor van de gemeente. Ik weet nu niet meer direct hoeveel dat de toelage is... ...maar alles is toch mooi meegenomen. Ja. En de ervaring is uniek. Wel, ik heb gehoord van Hanne, mijn toekomstige schoondochter. Hè? Die is uh, in een tijd, 2019 spreken we dan, naar Paramaribo, Suriname ja. geweest. En zij had toen uh, een 250 euro gekregen van de gemeente. Ik weet dat het intussen misschien al iets is opgeslagen, gedexeerd, Maar het maakt niet uit. Maar ze zegt van kijk, dat was toch mooi meegenomen... ...om daar uiteindelijk iets te kunnen verwezenlijken. Ja. En dat heeft zij ook gedaan... Um, en zegt van je krijgt op die manier de kans om daar iets te doen hoe klein ook ja. maar het is toch wel uh, zeer symbolisch en, dat, uh, en het draagt iets bij tot inderdaad de ontwikkeling van Klopt. Uh, een ander dat... land van hieruit van Kruibeken uit in zo'n ver land en dat is een, een mooi gebaar denk ik een mooi symbool en wat ook ja. leuk is, die mensen moeten ook verslag uitbrengen ja ja, dus die komen naar de Mondiale Raad en die brengen verslag uit. Het is niet de bedoeling de dat ze kinderen gaan feesten hè? met nee, dat. Geld, nee, het is de bedoeling dat de de bedoeling. Toch ze mogen feesten. Hè? Ja, ja, ja, niet ja. alleen feesten. Ja, ja. Ja. Het geld wordt dus heel goed besteed, als ik het ja. zo. Ja. Zoals ja. Al dat is altijd bij Ruibek hebben wij zeer ja. uh, nuttig om met onze budget. En is er nu voor dit jaar ook al iemand die. Uh... Um, ik, dat durf ik niet direct niet zeggen. Die op de lijst staan, um, maar... Vorig jaar, de, de, de laatste keer, was 2020ste keer. Dus ik weet natuurlijk niet of dat, dat die... staat. Ik ben nog maar Sommige net met de, had, de functie Ah, oké. Okay. Misschien is dat iets voor jou, Niki? Nog? Ja. Ik nee? kan het er nog je zeker misschien bij nog nemen. Tijd, he? Ja. In ja. ieder geval een oproep van mensen die willen gaan. Ja. Vooral Manne. mannen. Mannen. Ja, mannen. Mannen. Ja. ja. Neemt dus goed. Uh, we spread the word. Eh? Mm -hmm. Zoals uh, ze zeggen. Goed, ja. Um, Kruijbeker is ook een vijfsterren Fairtrade gemeente. Klopt. Wat doet dat in? Ja, daar is toch wel heel hard op ingezet en Fairtrade. Dan denken de mensen direct aan de Fairtrade winkel, maar dat is er wel meer natuurlijk. Um, wij ondersteunen dan ook bijvoorbeeld de buurderij. De korte keten, dat wil zeggen rechtstreeks van de landbouwer naar de nou, de consument, in plaats van alle tussenstappen van transporteur en uh, winkel ervan tussen te halen, um, gaat ook over uh, duurzaamheid, hè, over uh, minder afval, minder verspilling. En op die manier hebben we toch de vijf sterren Fairtrade-gemeente gehaald. Uh, dus ik roep ook iedereen op, van, we hebben een mooie Fairtrade-winkel mm -hmm. gebruikt. Hem, mm -hmm. keer, dus uh, we staan ook op de boerenmarkt, het is vandaag boerenmarkt. Ja. Uh, allemaal zaken die we ondersteunen en die bijdragen tot die Fairtrade-gebeding. Want de Fairtrade-winkel hier, dat is op Torpen-Kruijbeke, hè? Op in ja. En die wordt uitgebaat door vrijwilligers. Goed, allemaal vrijwilligers. Ja. Ja. Ja. Dat is Oxfam, zeker, hè? Nee, is dat? de vroegere ja, oxfam, de oxfam. Winkels, ja, ja, Ja, ja, ja. En die, die vijf sterren, wie heeft die dan uitgereikt? Hoe dat? Dat is het? via de provincie geloof ik. Ah ja, oké. Okay. Dus, het uh, ja. is ook een, een overkoepelende organisatie. Ja. Toch wel een geweldige gemeente, hè? Kruijbeke. Absoluut, zeker en vast. Horen. We gaan Goed. dat uh, even onderlijden met een streepje muziek, Leo. Ja, uh, Dimitri, uh, iemand van jouw dienst heeft vijf nummers gekozen. Ja, ja ik, en, heb, uh, uh, ik heb gezegd, van, <laughs> doe dat alsjeblieft voor mij. Goed, <laughs> de, voor de, ik, ik pas meer in het uh, avondshow. Ja. Ja. De volgende nummers die zijn dus gekozen, of speciaal voor uh, Dimitri. Hè? Zo is het. En het eerste is van uh, Miriam Makeba of zoiets. Ah, ja, een tof nummer. Mooi nummertje. Past he? de ZANG De muziek van More Kanté. Om helemaal in de sfeer te komen bij Kruiweken, informeerd aangeboden door het lokaal bestuur van Kruiweken. Zo is dat. En onze gast vandaag is uh, de ex-burgemeester of de vorige burgemeester, maar nu eerst de schepenen, Dimitri van Laren, samen met Niki. Ja, inderdaad. Um, Dimitri. Ja. Mag ik toch Dimitri zeggen? Ja, hè? Moet ik meneer de schepen zeggen. Wij ja. mogen ook Niki zeggen? hè? Ja, Ja, maar ja Voorzitter ook. van de Cultuurraad, nog ja. eens, hè? Proficiat. Hè? Ja. Dank u. Maar daar ga ik het nu niet over. Nee. He? Het is nu Dimitri die. Dat hier zit. was even tussendoor. Ja, en het gaat over de Mondiale Raad. Um, iets over de hedendaagse Cornelis. Ja. Kunt u daar nog eens een woordje uitleggen over geven? Wie of wat dat is? Of waarom dat hij in het leven is geroepen? Wel, ja, Apostelbrokken kennen jullie. Ja. Apostelbrokken Weet donderdag. Ja, weet de donderdag. Een ja, ja. ja. traditie die al Mooie van in de, in de ja. 16e eeuw he? door de zekere Cornelis Roman ooit uh, is gestart. Um, en eigenlijk was dat eigenlijk: we geven iets aan de armen. Eén dag in het jaar he, geven we brood aan de armen. Uh, die apostelbrokken zijn eruit voortgevloeid, maar we hebben dan een keer nagedacht. Van, we hebben ook zeer veel vrijwilligers en mensen die zich inzetten voor de medemens. Om niet... Gaan we geen keer een hedendaagse Cornelis aanduiden? Wel, dat hebben we dus uh, sedert uh, 2016 gedaan. Dus mm we -hmm. zijn er al een aantal mensen uh, gepasseerd. Like Hubert de Gent, uh, Mimi Wuits, Lea Vergouwen, Christel de Jonge, Dimitri Neef. Um, en die traditie zetten we verder. Ja. Uh, dus we zijn nu volop bezig om een nieuwe... Kandidaten zoeken en bij Apostelbrokken gaan we die terug bekendmaken. Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Oké. Okay. Dus een mooie traditie. Ja, dus het is eigenlijk de sociaal geëngageerde inwoner van ja. Kruijbeke die dan een soort van bekroning krijgt. Eigenlijk kan. de supervrijwilliger, zou ik zeggen. Dus is dat super nog? De supervrijwilliger, ja, mooi gezegd. Een muntstuk erin, dat is niet meer, maar dat is eigenlijk wel een ah. traditie die we een keer zouden terug moeten. Uh... Dat was leuk. Dat herinner me nog van vroeger. Ja, het is geweest vroeger, maar het is al lang geleden. al ja, lang geleden. En die apostelbrokken, in die... Ja, ja, ja, er staat ja, okay. ergens een uh, muntstuk. Het ja. ja. lijkt een beetje te vergelijken met de drie koningen daar dan. Hè? Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, ja. maar zo'n symbolisch kruibiks ja. muntstuk zou wel mooi zijn. Ja, dat is, uh... Misschien zit er nog iets in uw. Je... Verzamelingen? Goh, ja, ja, ja maar <laughs> die ga ik nu er niet aan te nee, vieren, nee, nee, nee. <laughs> nee. <laughs> nee. Oké. Okay. Um, nog iets anders wat ik gelezen heb over de Mondiale Raad en alles wat er uh, mee samengaat. Solidariteitsstraten. Ja, klopt. Leg eens uit. De Solidariteitsstraten uh, is eigenlijk een beetje gegroeid uit het, het corona-verhaal. Mm -hmm. um, we merken toch dat veel mensen in, in de straat of in wijken, ja, het is niet meer gelijk vroeger... Vroeger zetten de mensen stoel op straat en met elkaar te wappen. Ja, dat is klopt. allemaal voorbij. En we willen toch dat die, die, ja, engagement, die mensen, terug een keer samenbrengen. En daar hebben we een aantal handvaten tools uh, met een, een doos met uh, van alle handen gadgets in, om toch iets in uw straat te gaan organiseren. Hè. Uh, bijvoorbeeld een vaas die je doorgeeft van buur naar buur met, een, met, met mooie bloemen in. Uh, kaartjes die je in elkaars bus kunt steken. Uh, dat is zeer tof. Dat is... Uh, ja, ook iets eigenlijk wel wat uniek. Ja. Het zou nog wat bekender moeten geraken. Ja. He, dus we hebben nog die dozen, die kunnen gratis bij ons bekomen. Uh, op de cultuurdienst. Mm -hmm. Er zit van alles in. He. Stoepkrijt, posters, kleurplaten, straatboekjes, uh, raamstiften. en Eigenlijk zeggen we tegen de mensen, wees creatief. Breng mensen samen. Probeer terug die samenhorigheid wat op te krikken. Want ja, alleen is het ook maar alleen. En samen kom je ja. veel verder. He. Mooi initiatief, inderdaad. Maar mm -hmm. misschien ook nog niet zo goed gekend. Nee, hè? Nee, dus het zou nee. nog iets wijder verspreid mogen ja, worden. vandaag het, eh, het, het is gratis. Deze oproep. Wel, het is gratis. Dus die doos ja. kun je ge gewoon, als de gemeente open is, of de gemeentelijke dienst open is, op de cultuurdienst, ja. gewoon gratis zo'n doos uh, komen halen. Ja. Moet je dan nu nadien bewijzen van, kijk, ik heb er nee, iets mee gedaan? we nee, laten de se? mensen ermee aan de gang. Het is altijd ja. leuk natuurlijk, als, als er zoiets, een activiteit op poten is. En als zet, er wat feedback komt. Neem ja. er wat foto's van, laat dat weten aan ons. Kunnen kunnen er altijd nog iets mee doen. ja. Oké, okay, tof. Dan uh, ga ik deze week, dat is op mijn agenda zitten, ook zo'n doos gaan halen. Denk ik. Ja, natuurlijk. Ik woon wel in een lange straat, hè? de Baselstraat. Niet in de Lange Straat, maar in de Bazelstraat, ja, die een lange hoeft, straat is. Het hoeft niet heel de straat te zijn. Nee, hè? nee. Okay, mag straat. zich beperken tuurlijk, tot. Tuurlijk. Je ja, ja. vult het zelf in gelijk dat je wilt. Oké, okay. ja, tof. Dat is goed. Ik ga die doos halen. Leo, mm -hmm. jij ook? Ja, zeker en vast. Ja, voor de Leo Heidemansstraat. Hè? <laughs> die bestaat al. Ja, dat weet ik. <laughs> goed, we gaan eerst nog uh, een streepje muziek. Absoluut. En uh, dat is een nummer van Bart Peters. Ja. Dicht bij mij. Wil je diep in armen? Wil je dicht bij mij? Ik zal je lijf verwarmen en je ziel erbij. Ik zal je lijf verwarmen en je ziel erbij. Oh, dicht bij mij. Wil je dicht bij mij? Wil je dicht bij mij? Ja. Oh, wil je dik bij mij. Ik wil je dik bij mij. Lieve mensen. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What's those on my mind, trying to survive? Me, Lando Loze, soon gangeshi, iliana. Tomakae ma woro, oti woro, zi woro, woro. Give me one, one mini boro, woro. Toji poji owo, woro. Mi handi teji Time seems see me Na Buso a mi al collanã y lo no a mi Klok, het is vier minuten voor één uur en dat waren de nummers gekozen door de gast vandaag, Dimitri van Laren. Maar we sluiten nog niet af, Nikki. Je hebt nog één vraag, dacht ik, hè? Of nog één item? Nee, Leo. Ja, we gingen toch afsluiten, niet? We gaan afsluiten, inderdaad, maar we hebben niet speciaal ah. nog één vraag. Maar kom, ik wou even zeggen, uh, muziek is inderdaad goed gekozen. Een heel mondiale muziek. Dat een heeft u goed gezien. Ja, toffe muzieklijst. Ja, inderdaad. Ook al is het niet de ja, eigen verdienste, Dimitri, van jou. Ja. Nee, dan moet ik echt wel Nadia van de Cultuurdienst... Ah, dat is Nadia. Ja, Nog ja. eens bedankt, Nadia, als je aan het luisteren bent. Ja, ja, ja, goed gekozen, Nog is Nadia. Nog een bedanking aan iedereen die actief is binnen die mondiale raad. Ja, avond. want uh, we hebben iedereen nodig. Ik ja. denk, uh, Dimitri, dat jouw muziekkeuze toch uh, een beetje anders Iets is. Het is. Dat is, is geen Ja. Oei. Dat is dan misschien van de avond, hè. In het Wave. Nu, we hebben heel wat uh, geleerd met C. Dimitri vandaag ervoor eh, over de Mondiale Raad. Uh, wie zijn ze, wat doen ze? Eh, een beetje jammer geweest. Uh, over de inleefreizen hebben we het gehad, over de fair trade gemeente, Eendagse Cornelis. Uh, en ook over de Solidariteitsstraten. Ja, ik, ik zou nog en... geen, graag één ding ja, zeggen, want zeker, De, de zeker. grote drijvende kracht achter de, de Mondiale Raad is toch zijn de voorzitter. Dat is en... Jan Smet. Die zet zich ah, echt ja. wel 100% okay. in. Een zeer innemende man uh, met ongelooflijk veel liefde voor de Mondiale Raad. Maar Dat is een baaslaan, zeker. Dat, Dat is de een ja. oké. Okay. Ja. Dus die mag hier uh, bij deze ook eens in de bloemetjes ge gezet worden, inderdaad. Want zonder voorzitter van zo'n adviesraad eh, geraakt ja. raakte niet verder. Ja. Uh, inderdaad, en ik heb ook de warme oproep begrepen voor... Ja, uh, nog misschien wat jongere mensen ja, eh, om aan te sluiten ja. bij de adviesraad. Degenen ja. die, die zich inleven in de mondiale wereld. En om die mondiale wereld toch een beetje uh, te linken met kruiweken eigenlijk. Ja. Ja. Dus uh, hierbij een oproep. En ik ja, denk toch ook al een, aan een aantal mensen die zich misschien aangesproken kunnen voelen om erbij aan te sluiten. Dus we gaan er zeker werk van maken. Merci Dimitri. Dankjewel. Om naar hier te komen naar de studio. En nog heel veel succes als schepen en in al wat je ja. doet en onderneemt. Ja. We werken verder. Dank u wel voor deze zeer interessante bijdrage. Ja. Inderdaad, dank u wel.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 ZANG de stempel van uh, Reggie. En deze Emma Heesters en zwaartekracht. 13 over 1 uur. U hoeft nog niet uh, weg te gaan van Radio Barbier... ...want tussen 2 en 4 uur is er dan ook nog uh, het heel leuk programma. Uh, het programma, ja. Maar eigenlijk moeten we dit nummer hebben... ...want die komt in oktober naar het Sportpaleis in Antwerpen. Dan hebben we het over Madonna op 21 en 22 oktober. Dus voor de fans... Dit is muziek.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 Dat jij geen fucking moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, oh, oh. wat wil je als je niet wilt praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? De lieveling van vele jonge dames, deze meteoor. Ook van jou, Nicky? Eh, niet echt, Leo. Dacht ik al. <lacht> Ook niet mijn favoriet, maar. Het is wel gangbare muziek, wachten. Ja, ja, absoluut. Er ja. was trouwens ook een turnleraar vroeger, Meteor. Ah ja. Leerkracht dus. En uh, bij ons hebben we twee jonge dames hier. Uh... Inderdaad, Frauke Kaljon ja. en Lotte Fobijn. En... Welkom ja. in Hallo. onze studio. Hallo. En zij gaan ons vandaag assisteren. Uh, jullie, misschien eventjes ja, inleiden toch. Jullie zijn twee studenten journalistiek aan ja. de AP Hogeschool ja. in Antwerpen. En jullie komen vandaag voor Lotte, het is de eerste keer dat je in de studio... Ja, ja, ja spannend. Bent? Ja, ja, spannend, ja. inderdaad. De vuurdoop hier op de radio, maar vrouw, je kende wel natuurlijk ja, he, van een vorige inderdaad. uitzending. Ja. En je hebt al een eigen uitzending ook gehad? Al drie, ja. ja. al drie, hoe noem je dat nu dat Pop programma? for Life. Pop for Life, ja, inderdaad. Um, goed, en je hebt de smaak te pakken, hè? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, he? Ja, heel tof. Jong dus ja. bloed is altijd goed hè? Ja, zeker en vast. Ja, en Lotte, he, die gaan we hier nu laten proeven van de radio. Ja. En hopelijk heeft zij ook snel de smaak te pakken. En Wordt zij misschien ook een vaste waarde op Radio Barbier? Wie weet? Wie weet, ja. ja. Dat zullen zien, zien, hè? Ja, oké. Okay. En we zitten nu natuurlijk in het programma Kruijbeke informeert. En wij brengen nieuws van de gemeente eigenlijk, van het lokaal bestuur van Kruijbeke. En ook Vrouwtje en Lotte hebben nieuws meegebracht. Dus eerst het woord aan Vrouwtje. Ja, inderdaad, Niki. Uh, er komt een gloednieuw gratis cultureel magazine voor het Waasland. Uh, en dat is het Waas uitroepteken. Daarin lees je over verschillende culturele parels in het Waasland. En je kan er ook verhalen uh, lezen over lokale plekken, uh, nieuwe receptjes, over lokale gerechtjes. En in de eerste editie kreeg je ook al een gratis uh, gedichtcadeau dat je op je raam kon plakken. Het gratis magazine verschijnt drie keer per jaar. Um, en het eerste nummer kon je al in december krijgen in alle culturele centra's, uh, bibliotheken en infopunten. Oké, okay, dus dan kijken we naar uit... Een nieuw infoblad van de gemeente. Ja, super interessant, Heel interessant, dat klopt. Nog een beetje muziek, Leo. En de muziek dan doen we met Prince Wendover's Cry. De lief, madame Mathieu, met een uh, leuke stem deze Vanessa Paradis en Joëlle Taxi. Ook nog even wat reclame maken voor onze collega's tussen 4 en 6 uh, uur is er Chieven Draaien met Muziekmozaïek en tussen 6 uh, en 7 Bompa Belpop met uh, Mark van der Velde of Dirk en tussen 7 en 9 de New Wave Electronic met Guy Hazard. We ...hebben nog een item aangereikt door het lokaal bestuur van Kruibeken ...en dat wordt gebracht door onze nieuwe assistente Lotte. Ja, inderdaad. Het inloophuis zoekt gezelschap. Dus hou jij van koffiekletsen of heb jij straffe verhalen te vertellen... ...die jij graag deelt met anderen, dan ben jij zeker welkom. In het inloophuis kan je terecht met al je vragen... ...waar de vrijwilligers je het beste antwoord op proberen geven... De bedoeling is om op een laagdrempelige manier de mensen met moeilijkheden of nood aan warmte te ondersteunen. Hiervoor kan je terecht elke maandag van 10 tot 1 of dinsdag en donderdag van 1 tot 4 in de Gerard de Kremersstraat in Ruppelmonde. Muziek met uh, of muziek van Lionel Richie met de Commodores en deze Night Shift. Het is ondertussen bijna vier over half twee... Ja, de tijd vliegt, hè Nicky. De tijd vliegt, dat klopt. Zeg Leo. maar, we hebben hier twee uh, jonge dames. Ja, Misschien we hebben zo iets net meer... inderdaad ja, Lotte en vrouwje uh, aan het woord gehoord. Ja. Vierdoop voor Lotte. En voor vrouwje uh, is het al wel ja, de, de vierde keer op de radio of zo. He? En, en we gaat... kregen al een fan die vroeg wanneer Vrouwtje terug een programma gaat maken. Ja, ja inderdaad. Dus... En uh, binnenkort, ga kijken in een agenda, heeft ze beloofd. He? Klopt hè, ja. Maar ze moet eerst ja. nog wat studeren, hè? Dat, je dat toch hoort nog? er ook bij, ja. Laatste jaar. He? ja. ja. Maar straks euh, gaan deze dames... Lotte, ga je mee ook straks? Hè? Ja, ja? ja, ik ga mee. Als euh, op pad. En misschien moeten we daar ook iets over vertellen. Straks is de toeren in de polder. En dan rijdt er een treintje van Tom Pauwels... van Waasland Intens meemaken. Dat rijdt tussen Basel, Ruppelmonde en Kruijbeke. Die gaan ongeveer drie cafetjes aandoen. Ja, Bistro Bistromil, Bistromil en, euh, Vissertje. en Vissertje. Dus je kan wandelen tussen die drie cafetjes... of je kan ook hoppen of op -op de trein nemen... En onze twee dames hier, Lotte en vrouwje, die gaan uh, daar ook iets doen. Vertel eens, wat gaan ja. jullie doen? Inderdaad, uh, wij gaan naar Polder Noord en daar gaan we de sfeer een beetje opsnuiven. We gaan uh, eerst en vooral vragen aan de treinbestuurder wat het treintje juist inhoudt, wat dat je er kan doen. Um, en dan gaan wij mee op het treintje en gaan we daar de sfeer opsnuiven. Inderdaad. Ja, zijn in. Dat en zal... dat is uh, allemaal te horen straks op uh, de radio. Ongeveer om, om half drie, denk ja. ik, ja. He, Fraukje. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. In het Lotte. programma Kruijbeke leeft. Ja, ja. ja. En jullie gaan dan ook 4 maart en 1 april ons programma overnemen, hè? Inderdaad, we gaan uh, Kruijbeek informeerd overnemen voor twee dagen. Ja, ja, ons programma kapen. Ah, ja. <laughs> Heel tof, oké. Okay. We gaan uh, vanuit onze verdere bestemmingen gaan we zeker luisteren Leo. Hey, dat maar, zou wel lukken, zeker. Dan, hè? Ja, in, uh, niet samen, apart, hey, maar... Uh, ja, voor de luisteraars, de zuiderse, plaatsen, dat ze niet de plaatsen dan, hè. Maar we gaan lukken. proberen luisteren, want Radio is natuurlijk wereldwijd te horen. Zou wel lukken, denk ik, hè. Absoluut. ...van Ed Sheeran, was op zijn dertigste trouwens al de miljardair, denk ik. En de A-team ooit nog gezien, Niki? Ja, ja, absoluut. Met Murdoch. Met B.A. BA. Ja. dat was fantastisch, hè? Ja, zeker en vast. De A-team. Mm. Beetje nostalgie van vroeger was dat, hè? Goed, uh, bij ons in de studio tot twee uur nog uh, twee dames, vrouw Kje en Lotte. Ja. En, en natuurlijk ook Nikki. Ja, inderdaad. En ik wil hierbij toch nog een warme oproep doen om kandidaten te zoeken voor de cultuurprijzen van Kruijbeke 2022. Dus zoals elk jaar, in haar jaarlijkse gewoonte, worden de cultuurprijzen uitgereikt. En dat is aan de vereniging, de culturele vereniging van Kruijbeke, maar cultuur mag daar heel ruim gezien worden. Het individu, cultureel individu als het ware, van uh, Kruijbeke 2022. En dan het aanstormend talent, jong aanstormend talent, dat is tot 30 jaar. Dus Hoi. jij als burger kan ook uh, daarmee meedoen. Het is te zeggen, als je zegt, van, kijk, ik wil iemand in de bloemetjes zetten, een vereniging, of iemand individueel die toch iets uh, betekent heeft in Kruiweken op cultureel vlak, maar ik zeg het, cultuur dat gaat heel breed, dan kan je die nomineren. Dan kan je een mailtje sturen naar de voorzitter van de cultuurraad, en dat ben ik. Dus ik kan een mailtje sturen naar skynet.be. of ik kan ook via allerlei andere kanalen, via Instagram en uh, Messenger van Facebook, want we zitten nu met de cultuurraad ook op mm -hmm. Facebook en Instagram, kan je gewoon zeggen van, kijk, oké, okay, ik wil graag die vereniging of dat individu nomineren of dat jong aanstromend talent, tot 30 jaar dan wel, uh, nomineren en dan maken die mogelijk kans om de cultuurprijs van 2022 in de wacht te slepen. Die cultuurprijzen zullen uiteindelijk uitgereikt worden op een evenement, uh, dat zal plaatsvinden op de vaste Kweek. En daar vindt de tentoonstelling plaats van Kwak. dat zal ergens in mei zijn. De juiste datum wordt nog gecommuniceerd. En daar zullen de cultuurprijzen voor die drie um, ja, personen, het is te zeggen, vereniging uh, Personen in Naanom Talent worden uitgereikt. Dus maar daarover later nieuws. Maar als je iemand wil nomineren. Leo, heb je ja. iemand tegen gedachten? Ik dacht aan mezelf, of maar uh, je krijg... moet jonger zijn dan 30. Dus ja, voor jong aanstander van talent prijde, kom je ja. niet, in aanmerking. niet in aanmerking. Maar als er een bepaalde vereniging is die iets ja, bepaald verwezenlijkt heeft of georganiseerd ja. heeft, dan mag je gerust een mailtje sturen of een berichtje via. Hadden wij trouwens die cultuurprijs niet gewonnen? Radio Barbier? Klopt, enkele jaren geleden heeft Radio Barbier die cultuurprijs in de wacht gesleept. Misschien nog even jouw mailadres herhalen? Van Laken is met A-E, Van Laken, L-A-E-K-E-N, Niki is n i c k Y r e at Maar anders weet je mij ook wel te bereiken via Instagram of WhatsApp of Messenger, Facebook. Dus we lezen het wel. Go for that van uh, Derry Hall en John Ooit. ja, zo is het. Ook nog even reclame maken voor de winterwende. Dat gaat door vandaag, zaterdag 4 februari, in Ruppelmonde. En dat begint allemaal om 8 uur in de Clara Hamentzaal in Repmond. Dus uh, voor de geïnteresseerde winterwende, vanaf 8 uur in Ruppelmonde. Want ik heb genomen met IJslandse hapjes. Hmm, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, wel, ik heb uh, al gehoord over een IJslandse hotdog, een vegetarische hottog. Oh. Ja, ik ga toch wel eens proberen. Ik ga toch wel eens langs. ja Oké, okay, Niki, het is ondertussen bijna acht uh, voor twee uur. Ja. En uh, je hebt nog een aantal items. Ik heb uh, ja, nog een item gevonden in, uit in Kruibik. Dus het Kruibiks infoblad dat ik toch nog even onder de aandacht wil brengen. En dat gaat over mijn burgerprofiel. Ehm. Um... Dat is belangrijk, waarom? Omdat soms heb je het wel eens voor dat je zegt, oh, ik heb informatie nodig over de kinderbijslag, het groeipakket noemt dat nu, of over mijn diploma's, groene stroomcertificaten, of ik heb een uittreksel met uit mijn huwelijksakte nodig, of informatie over mijn belastingbrief of een verkeersboete. Dan kan je eigenlijk die informatie zelf zeer gemakkelijk en handig opzoeken via je eigen computer thuis. Je moet gewoon, hoe werkt dat? Ik ga dat even uitleggen. Je moet gewoon um, naar mijn burgerprofiel gaan. Dus je typt dat gewoon in in Google: Mijn burgerprofiel. En je moet dan aanmelden met je EID. Dus gewoon je identiteitskaart in de kaartlezer steken. Via sneaken. It's Me. Of via It's Me, inderdaad. Of een beveiligingscode via mobiele app of sms. Daarna heb je gewoon toegang tot het overzicht van jouw eigen overheidsadministratie. Dus probeer het gewoon eens: het is heel gemakkelijk. En je kan dan zelf je attesten of uittrekkers opvragen. Je hoeft daarvoor geen afspraak niet meer te maken bij de gemeente. Of je moet niet verschillende overheidsinstanties aanspreken. Om bijvoorbeeld uh, te weten wanneer je terugkommoment is om je rijbewijs te halen. Of om je woningpas aan te vragen. Of het leerkrediet, saldo. Of de status van je studietoelagen. Dus die info kan je gewoon zelf allemaal opvragen via je eigen computer thuis. Gewoon even surfen naar mijn burgerprofiel. Inloggen en je vraagt informatie op. Dat is toch wel handig? Ja, dat is zeer handig. Ja, absoluut. En vanavond is er ook op tv, dacht ik, Niki, de film The Rocketman. Ah, ja, heb ik al gezien. Zeer mooi. Een echte aanrader, ja. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.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 It's gonna be a long, long time Till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home Oh, no, no, no I'm a rocket man Rocket man Burning out his fuse out here alone And I think it's gonna be a long time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 I don't understand. It's just my job five days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long. Down brings me round again to find I'm not the man that think I de TV te bekijken deze Rocketman film over het leven van Elton John. Zeker een vaste moeite. De man die misschien wel 80 hits heeft gemaakt, deze Elton John. Het eerste, zijn eerste hit was Your Song, dacht ik. Niki, kan dat? Het zou kunnen. Uh, maar goh, als er nog iemand een vrije kaart heeft, alstublieft. Of een een kaart, ik wil ze betalen ook voor dit sportpaleis. Ik zou heel graag gaan. Maar het is hopeloos uitverkocht, hè? Elton John? Ja. Oh, ja. Daar wist ik niks van. Ja. En wanneer is dat? Um, binnenkort ergens. Hoi. Ik weet een exacte datum niet, maar het is hopeloos uit. Waarschijnlijk ja. een van zijn allerlaatste concerten. En via ticketsweb zijn er enorm oh veel vragende. En kunnen wij Radio Barbier in een gratis tickets krijgen? Ja, screenen? wie weet, we zullen eens polsen. Jij als ja. cultuurvoorzitter. <laughs> ik vrees Laat... ervoor, Leo. Nee, inderdaad. Maar als er iemand uh, niet kan gaan, weet mij te vinden. Bel mij en uh, ik neem je kaart. Met veel plezier. Bel me, over. schrijf me, mail me. Ja, allemaal goed. Oké. Okay. Nikki, we bedankt, gaan afscheid nemen. Uh, ja. ja, inderdaad. We zijn uh, bijna tegen de klok van twee uur aan. En we bedanken hier onze bevallige assistentes, Lotte en Fraukje. En veel succes straks op de baan bij Toeren in de polder. We horen jullie dan nog in met jullie tussenkomsten van op het treintje uh, ergens, ten velde in ja. Kruijweken, Basel of Ruppelmonde. We ja. horen het wel. En tot uh, binnenkort. Ik hoor je, binnenkort... een... Ja, Ik hoor je een piep van en... onze CO2-meter. Ja, en binnenkort uh, ja, horen we jullie ook nog graag in een of ander programma hier op de radio. Hè? Inderdaad. Ja. Ja. Binnenkort. Ja. Uh, dus we kijken er naar uit. Bedankt, uh, Leo ook voor jouw aangenaam gezelschap. Dankjewel, Nicky. En uh, goede reis volgende maand. En ja, over twee maanden. Voor jou hetzelfde. Ja? Oké, okay, dankjewel. En luister volgende maand dus zeker naar Frankje en Lotte, want zij vervangen ons dan met het programma Kruibek Informeert. Dank u wel. Doei. Doei. Informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeken.